Goedenavond, ik ben Sit en dit is het nieuws van NOS op 3. We hebben een Olympische plak. Sivan Hassan streed op de 5000 meter vanavond en kwam als derde over de finish. Voor Sivan Hassan moet een brons mogelijk kunnen zijn. Hassan pakt het brons en het is hier Beatrice Chibet die face Pjegom aftroeft. Goud voor Chibet, zilver. Voor viskipje Gong en een bronzen medaille voor Sivan Hassan op de 5000 meter. Maar tien minuten later had verslaggever Andy Houtkamp dit nieuws. Veed Kipje is gedisqualificeerd, de nummer twee. En dat betekent dat Sivan Hassan dus een plaats opschuift naar zilver. En dat is toch net iets mooier kleur dan brons. Het is nog de vraag waarom Kipje is gedisqualificeerd. Sivan Hassan loopt vrijdag nog de 10.000 meter en zondag start ze ook nog eens op de marathon. Het is onrustig op de beurs. In de VS worden grote verliezen gemaakt en vandaag ging de beurs in Japan ook keihard onderuit. In dat land kon je lang gratis geld lenen, legt deze analist uit. Wat medespeelt is dat er de afgelopen jaren met enorm veel geleend geld is belegd. Geld dat vaak in Japan werd geleend tegen 0% rente. En vervolgens grotendeels in Amerika werd belegd en dan wordt het grootste gedeelte in die grote technologieaandelen. Dat gaat om enorm grote bedragen. Er wordt gesproken over 4000 miljard dollar. Dus als het allemaal teruggedraaid wordt, ja, dan is dit nog niet voorbij. In Japan zijn ze daarom bang voor een nieuwe recessie. De schade op de Nederlandse beurs valt trouwens mee. Misschien heb je het wel voorbij zien komen, de trend waarbij mensen... ochtends een glas water met chiazaad en citroensap opdrinken. Dat zou moeten zorgen voor een platte buik. Maar voor iedereen die nu denkt dat hij nog even snel een summerbody kan fixen... ...die heeft het mis, zegt het Voedingscentrum. Ja, alleen een glas water met een eetlepel chiazaad, dat is geen wondermiddel. Dus je ziet echt dat er meer voor nodig is. Door dus je volledige eetpatroon aan te passen met voldoende vocht... ...echt anderhalf tot 2 liter per dag en daarbij voldoende eten, vezels, ...waarbij we aanraden 30 tot 40 gram per dag. Het weer nog een prima avond qua temperatuur. Vannacht koelt het zo'n 10 graden af. Morgen een stralende dag met zon en 25 tot 29 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu jouw keuze ZFM.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 Ja, welkom terug bij het tweede uur van deze juli special van Play It Loud brand new. Fijn en bedankt dat jullie met mij het tweede uur zijn ingegaan. En mocht je net pas hebben ingetuned, bedankt dat je bent gaan luisteren. Je hebt dan wel een heel uur met nieuwe releases gemist. Er staat je nog een heel tweede uur te wachten met veel nieuwe muziek. De vaste Play It Loud-luisteraar weet het inmiddels lang dat ik elke uur en uitzending stevast begin met de We Weinigde het vorige uur, vorige uur al traditioneel hard met uh, met uh, Warrior Souls. Maar begon het nieuwe uur ook lekker stevig dankzij de gemaskerde black metal kampioenen van Guerrilla. Die terug zijn met hun nieuwe single Hope Shatters dat op 16 juli is uitgebracht. Het is het tweede nieuwe nummer van het Portugese vijftal voor 2024. Na de eerder verschenen World of Blaze in april. De naamloze zanger van Guerrero zegt: Welkom in de stedelijke afgrond, waar dromen in roest veranderen. De band heeft ook aangekondigd dat zowel Hope Shatters als World of Blaze op hun volgende studioalbum Coma zullen verschijnen dat op 25 oktober via Season of Mist wordt gereleased. De release wordt ondersteund tijdens een tournee door Noord-Amerika met het Zwitserse avant-garde metal collectief Ziel Ardor. Ik had ze al in voorgaande uitzendingen van Play It Loud brand new gedraaid. De vorige singles van de Italiaanse symfonische death metal band Flash God Apocalypse. Die op 19 juli hun nieuwste en laatste single I Can Never Die hebben uitgebracht. Van hun aankomende zesde studioalbum opera, studio, uh, studio opera dat op 23 augustus verschijnt via Nuclear Blast Records. De single werd vergezeld van een videoclip geregisseerd door Martina L. McLean. Een frontman Francesco Paoli deelde het volgende over dit nummer. Het geheugen is de sterkste kracht van het universum... omdat het de enige echte is die ons onsterf onsterfelijkheid kan geven. Het kan niet worden misleid of naar onze zin worden gevormd... omdat we uiteindelijk zijn wat we doen... en wat we aan het nageslacht nalaten een getrouwe weerspiegeling is... van wat voor soort mannen en vrouwen we zijn geweest. Sommige mensen hechten niet de juiste waarde aan hun daden... richten zich op onmiddellijke winst... en vergeten dat onze keuzes een beslissende impact hebben... op het bestaan van ons en die van anderen... Zeker als je kunstenaar bent. Het is essentieel om te onthouden dat alles wat we creëren ons overleeft. Een eigen leven leidt en zodra het tot stand gekomen is van iedereen is en we er geen controle meer over hebben. De dood kan op elk moment abrupt plaatsvinden en er is geen kans om iets te veranderen als we er niet meer zijn. Wat mij betreft was een van mijn eerste gedachten toen ik besefte dat ik had kunnen sterven. Wie ben ik geweest en wat laat ik achter? Ik herinnerde mij mijn hele leven en kwam erachter hoeveel vastberadenheid, opoffering en eerlijkheid ik in de kunst heb gestoken. En dat maakte me zo trots dat ik in vrede zou zijn gestorven. Daarom hebben we dit lied geschreven, dat niets anders is dan een glorieus volkslied voor iedereen die zijn bestaan op de puurst mogelijke manier aan de kunst wijdt. Anders wordt u de muziek zo hard. Maar wel bij play it loud op ZFM Sandford. Yo, in the building. let me tell you about some real gangsters. Let's talk about the blue and the red. Half the dirty motherfuckers should be locked in the fence. They make laws and break laws, it ain't no thing. What have my fucking locked in the bed, These gangsters are cold, hard, and wicked They control our lives, they live our lives They're looking in the face, don't even wear a disguise Cross the gang, motherfucker, you die It's a Democrats, blood-blood Motherfucker got overnight, ain't that indictment? It's Democrat, Democrats, blood-blood These motherfuckers somehow Listen. Fuck what you heard. The wings are on the same bird. They make us pay them, They call it a tax. On the street, it's called extortion and jack I see white people crying government tears. Uh. Hey, black people, we've been crying for years. Fox News is on some straight blood shit. CNN is most definitely crazy. This shit is very far from done. Yo, motherfucker, what set you from? Come on, come Democrats are like good publicans I got homies in jail man dream, man <laughs> Democrats are like publicans People are losing their houses worldwide, man Stop it Democrats are like publicans Political preference. This shit is gangbanging cuz they got us all fucking twisted. I don't give a fuck what set you claim. Left wing or right, yo, it's all the same. You're racist or you're not. And you ain't fucking honest just because you claim pop. Divide and conquer, that's the key to the game. Keep us fighting each other while they rob the train. It's gangbanging the red and the blue. The question is, which gang? Democrat, blood, blood, Republicans. God had one of the giving this hand yeah. Democrat, like, like these is old man. I mean, I'm old, but God. Democrat, like, like yeah. yeah. Trust me, shit's yeah. Democrat, like, like Fuck what you heard. The wings are on the same bird. En aansluitend draaid ik de eveneens eerder gedraaide rap metal band Body Count, geleid door hip-hop legende acteur en regisseur Ice T. Met de nieuwste single Fuck What You Heard. En is uitgebracht via Century Media Records. Het nieuwe nummer dat volgt naar de eerste single Psychopath... dat staat op het aankomende album van Bodycount getiteld Merciless... is geproduceerd door Will Putney, een producer die heeft samengewerkt... met bands als Knocked Loose en The Ghost Inside. Fuck What You Heard combineert keiharde tekst over het politieke klimaat... van de Verenigde Staten met een gestage dominante drumbeat door het nummer. Het nieuwe nummer vergelijkt de huidige democraten en republikeinen... Repub met rivaliserende bandes en legt de nadruk op het verenigen van de twee partijen. Vorige maand kondigde Potsville PA Groove Rockers Crowbot de release aan van het... ...vijfde album van de band Obsidian... ...dat op 13 september uitkomt via Megaforce Records. Op 19 juli deelde de band het titelnummer daarvan... ...en dat mede is geschreven door Howard Jones... ...die we kennen van Killswitch, Engage en Lit the Torch... ...samen met een videoclip geregisseerd door zanger Brandon Jigley. Jigley deelde het volgende. De videoclip Obsidian is een performance-stuk... ...dat we hebben opgenomen in dit vervallen huis... ...dat in 1900 in Shenandoah, Pennsylvania werd gebouwd. Het plafond viel naar beneden, de verf viel van de muren. Overal was gipsplaat die van het plafond was gevallen. De plaats leek net een momentopname van een plek uit de jaren 60, Iets dat bevroren was in die tijd. En er was een openbare bar in het huis geweest die mogelijk een van de allereerste speakeasies in de stad was. En daar hebben we deze video opgenomen. Jigli sprak over het werken met Jones. Howard ging er gewoon mee aan de slag en kwam terug met wat nu het definitieve titelnummer is. En het omvat alles waarover ik op de plaat heb geschreven. De teksten gaan over reflectie. Waarbij we die aspecten van wie we zijn overnemen die we niet per se leuk vinden. Maar het zijn allemaal onderdelen die ons als mensen rondmaken. De teksten illustreren ook wat Obsidian betekent voor iemand die een kristalverzamelaar is. En de symboliek rond Obsidian. Obsidian van CrowBot horen jullie nu nou bij Play It Loud brand new. kan de muziek niet hard genoeg zijn. Alleen hier, elke maandagavond te horen, op ZFM Zandvoort. 10 jaar Serious Black, 10 jaar melodieuze power metal met de vrijheid om endems te maken. Sinds hun oprichting in 2014 heeft de band hun fans niet alleen in vervoering gebracht met vijf studioalbums tot nu toe, maar ook met hectische liveshows en festivaloptredens rond de hele wereld. Om een 10-jarig jubileum in stijl te vieren zal Serious Black op 27 september hun gloednieuwe album getiteld Rise of Akhenaton uitbrengen via AFM Records. Na de release van het eerste nummer van het album, Metalized heeft Sirius Black op 19 juli een gloednieuwe single uh, videosingle gedeeld, de Episc Silent Angel, die we dus net aansluitend op Crowbot hoorden. De elf nummers op hun nieuwe album laten horen dat Serious Black stilistisch is teruggekeerd naar hun roots. Maar tegelijkertijd klinkt Rise of Akhenaton, dankzij de moderne productie van Mario Lochert en Bob Katsiono Katsionis, diverser dan ooit. De eerdere focus op progressieve richtlijnen is nu verschoven naar pakkendere arrangementen. In 2024 regeert pure klassieke power metal. De stijl waar de band ooit bekend om is geworden en weer opnieuw bekend om staat. Ter ondersteuning van Rise of Akhenaton gaat de band op tournee... door Europa met Sonatec Artica en Firewind. De terugkeer naar wat ons ooit kenmerkte werd al aangegeven op Vengeance and mine is Mijn. Zij loggert onlangs over de natuurlijke evolutie van de band... en voegt eraan toe sinds zijn komst. Drie jaar geleden heeft onze zanger Nikola Mijic bewezen een echte pareltje voor ons te zijn. Dankzij zijn expressieve stem en intuïtief gevoel voor geweldige melodieën... hebben de nummers helderheid en ritme gekregen. De Zwitserse-Duitse moderne metal-koplopers Ad Infinitum... herdefinieren hun geluid terwijl ze naar de toekomst kijken... met hun aankomende album Abyss, dat op 11 oktober uitkomt via Napalm Records. Sinds Ad Infinitum in 2020 de scène betrad, heeft de heeft het opmerkelijke stijging doorgemaakt... waarbij zijn muziekstijl bij elke release evolueerde. Terwijl hun eerdere aanbod een symfonische metalbenadering liet zien... onthult Ebbes een geheel nieuwe kant van Ad Infinitum... wat hun meest dynamische, moderne en progressieve plaat tot nog toe markeert. Op 25 juli boten band een eerste voorproefje van wat ons te wachten staat... door het betoverende en pakkende openingsnummer My Halo uit te brengen... en met krachtige uitsplitsingen en dat de toon voor het album zet... Deze eerste single wordt geleverd met een boeiende officiële videoclip... en hoor je uiteraard vanavond hierbij brandnew. ZFM FM voor. Change-oprichter Jerry Cantrell heeft op 26 juli het nieuwe solo-album I Want Blood aangekondigd dat op 18 oktober uitkomt via Double J Music. Om samen te vallen met het nieuws heeft Cantrell zijn eerste single Vilified gedeeld. Hij beschrijft het nummer als volgt. Vilified reist in slechts 4,5 minuut naar veel plaatsen het heeft een vreedheid en een echt agressieve sfeer. I Want Blood zal speciale gastoptredens bevatten... van Robert Trujillo van Metallica, Guns N' Roses, Duff McKagan... en Mike Borden van Faith No More. Naast de metal gewichten zal het nieuwe album ook bijdragen... bevatten van drummer Gil Sharon van Team Sleep en Stolen Babies. Evenals achtergrondzang van Lola Collette... en Greg Puciato van Better Lovers en Dillager Escape over het nieuwe project zegt Cantrell... Deze plaat is een serieus werkstuk. Het is een motherfucker. Het is ongetwijfeld hard en totaal anders dan Brighton. En dat is wat je wilt om op een andere plek terecht te komen. Er zit vertrouwen in dit album. Ik denk dat het een, een van mijn beste songwriting en spel is. En zeker een van mijn beste zingen. Wat in de zomer van 2007 begon als een studioproject... bedacht door een handvol enthousiaste power metal fans uit Wenen... als de Dragon Slayer project is Dragony... inmiddels al lang een gevestigde naam in het internationale metal circus... en staat op het punt om... Uh, een nieuw, haar vijfde studioalbum Hik Sund Draconis uit te brengen in oktober van dit jaar. Na hun eerste headline tour door Mexico in oktober 2023... en nog een tour als voorprogramma van War Kings... zal het volgende hoofdstuk in de geschiedenis van de band met een nieuwe line-up... versterkt door nieuwe leden met op Gitaar en Chris op Drums... in 2024 samen worden geschreven met het gerenommeerde metal label SS. PV Steamhammer. Met het nieuwe studioalbum Hik Sund Draconis van de band nam de band opnieuw geen gevangenen en geproduceerde een uitstekend album. Gemixt en gemasterd door genre, uh, grootheid Jacob Hansen. Bekend van onder andere Amaranth en Epica. Met elf sterke en pakkende melodieuze metaltracks, die zowel fans van moderne power metal als traditionele, uh, traditionele metal. Opnieuw nodigt Dragony de luisteraar uit op een epische reis... naar lang vergeten tijden en rijken. Terwijl het conceptverhaal achter Hicksund Draconis... een nieuwe fantastische interpretatie vertelt... van de gebeurtenissen rond de Lost Colony van Roanoke in de Nieuwe Wereld. Evenals het lot van de Britse kolonisten die daar verdwenen. Allemaal netjes gebonden in een bombastisch power metal pakket. De eerste single, inclusief bijbehorende video hiervan... getiteld Beyond the Rainbow Bridge, is uit sinds 26 juli... en is te beluisteren en te bekijken op alle bekende streamingskanalen... Maar ook hier vanavond te horen bij Play It Loud brand nieuw. Overigens zal ik op 7 oktober een telefonisch interview hebben met frontman en zanger Sigfried Samer over hun aankomende album en meer. Het is een vor der du all du stuckel ich hin man pass mach zu rukle verlat du nesteng das ist das am mino pa au te erbe ihr hart You're scotting up ah! A symphony electric Direct from the Father He's been directed From it. Life of every run, run, the stream We built our own damnation. It's shown us things that we should never have known It's torn us apart and we placed it on its throne Paralytic, parasitic, ripping fresh from bone Why it can't be Just when you think you're know want it, I'll bring you to your knees. Let it prophesied, make us suicide. I'm There are access in the binary Change to the unknown Just when you die. in het laatste blok van deze juli-editie van Brand New... hoorden jullie daar uit Texas afkomstige metalcore groep Fit for a King... die op 26 juli hun tweede single van 2024 heeft gedeeld. Technicum, met zanger Landon Tours van The Plot In You. De bijbehorende video is geschreven en geregisseerd door Garrett Drake. Zanger Ryan Kirby deelde het volgende... Technium gaat over hoe we technologie, zo ingewikkeld onderdeel van ons leven, hebben belaten worden vanwege al het gemak en de voordelen ervan. Maar nu beginnen alle negatieve aspecten naar voren te komen, zoals depressie, angst, desinformatie en cetera. We, we bevinden ons op een punt waarop er eigenlijk geen weg meer terug is. We kunnen niet blijer zijn om dit nummer in première te laten gaan tijdens de enorme zomertour met I Prevail, Hailstorm en Hollywood Undead. Ik hoop dat het publiek er klaar voor is. En voor het er weer op zit voor deze juli maandoverzicht van Play It Loud brand new... heb ik zoals altijd eerst nog de wekelijkse concertagenda. Waar kunnen we last minute nog naartoe qua metalconcerten deze week? En dat horen jullie zo van mij. De Play It Loud concertagenda. En morgenavond kunnen we naar Soulfly. Die spelen in De Groene Engel in Os. En op 7 augustus speelt Ignite in de Bolwerk in Snake. Dat is een eentje rijden, maar mocht je ze daarheen willen, dan kun je ze nog zien. En dan speelt ook Opeth nog. En een is 013 in Tilburg op 7 augustus. Maar ook speelt Soulfly nog op, uh, in Volt in Sittard op 7 augustus. En dan wederom op 7 augustus kun je nog naar de Troops of Doom, E-Force en Suspect Hostile in de musical in Den Haag. Dan op 8 augustus kun je nog naar de Dillager Escape Plan in de 013 in Tilburg. Dan op 8 augustus wederom ook weer de Troops of Doom, E-Force en Suspect Hostile. Die komen ook nog in de Sound Dog in Breda. Verder kun je nog naar Ulthar en Sukkamp in de DB's in Utrecht. Die zullen waarschijnlijk geopend zijn, de nieuwe DB's. Ook op 8 augustus. Dan op 9 augustus dan treedt Armored Saint op in de Melkweg in Amsterdam. En Armored Saint is een heavy metal band uit Los Angeles... die in 1982 werd opgericht door de broers Phil en Gonzo Sandoval... op respectievelijk gitaar en drums. Met bassist Joey Vera en zanger John Bush. Na een redelijk succesvolle carrière in de jaren 80... werd John Bush in 1991 gevraagd om Joey Belladonna te vervangen... in het grote anthrax. En niet veel later werd Joey Vera bassist bij Fate's Warning. Gelukkig kwam na enkele jaren Armored Saint weer bij elkaar... ...en brengen ze sindsdien sporadisch een nieuw album uit. Zo ook in 2020 met laatste wapenfight Punching the Sky. De tickets zijn nog verkrijgbaar... ...gaan voor 28,75 exclusief 4 euro's servicekosten. De aanvang is half zeven. Voor de up-to-date tijdschema van, de, van het concert... Ik ...moet je even kijken op de website van Melkweg. Armored Sveen speelt in de oude zaal van de Melkweg. Op 9 augustus kun je ook weer naar de Troops of Doom, E-Force en Suspect Hostile. Maar dan treden ze op in de Engelenbak in Doetinchem. Dan tot slot 11 augustus op de Butcher Babies. Die treden op in de FNA in Eindhoven. En kun je ook nog op 11 augustus naar Dissentomb, Stillbirth, Hurricane, Come Beast, Unhallowed, Deliverance en Deterrent in de hal 25 te Alkmaar. En dat was de Concertagenda weer voor deze week. Volgende week houd ik jullie uiteraard weer op de hoogte... van de Concertagenda van die week. Maar nu gauw door naar het laatste nummer... waarmee ik zoals altijd traditioneel uit hard uit ga met een hard nummer om jullie nog even wakker te houden. Toevallig komen er van een andere fit-for-deathcore band... die eveneens uit Amerika komende fit for an autopsy... dat op het punt staat een nieuwe full-length uit te brengen... genaamd The Nothing That Is. De metal sloopploeg <coughs> heeft ook op 26 juli... de zwaar gerande eerste single van de plaat afgeleverd... The Take No prisoners crusher Hostage... waar we de avond mee afsluiten. De band deelde het volgende over de nieuwe single... Hostage is een onderzoek naar het menselijk trauma... en verdriet dat je door het leven met je meedraagt... Het onvermogen om te ontsnappen aan gebeurtenissen uit het verleden... gecombineerd met het gevoel van een steeds dok... Uh, st een steeds donker wordende toekomst kan als geen ander op een persoon wegen. Dit nummer is bedoeld om die complexe en overweldigende emotie vast te leggen... en brengt de negatieve kant van een treurig bestaan over. Hossage van het komende zevende album van de band The Nothing That Is... zal op 25 oktober uitkomen via Nuclear Blast Records. Iedereen weer bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben, net zoals ik, van de muziek. Volgende week ga ik dezelfde overzicht doen... maar dan met een van mijn nieuwste aanwinsten... Geel gewijd aan de Nederlandse metal scene. Middels Play It Loud Dutch Fury. Dat mag je niet missen. Voor nu wens ik iedereen een fijne resterende avond. Sluit ik af met Fit for an autopsy En mijn vaste laatste woorden. Horns op en stay metal. Muzzle.